De man van 36 reed met zijn auto op een stadsbus. Vier mensen kwamen om het leven, er waren ook veel gewonden. De man zegt dat zijn remmen het niet deden. In Frankrijk is een verdieping van een appartementencomplex ingestort. Dat gebeurde vannacht in Parijs. Er zijn twintig gewonden. Hoe die verdieping nou kon instorten is nog niet bekend. Er was in ieder geval een feestje bezig daar. Een opmerkelijk gezicht in Borger in Trente is dat. Daar lag een rotonde vanmorgen helemaal vol met bieten. Er was een vrachtwagen gekanteld. Op beelden is te zien dat die weg helemaal vol ligt. Bieten zijn inmiddels overgeladen in een andere vrachtwagen. Het weer nog van Weerplaza Verwoon het noorden kan het nog mistig zijn. Op andere plekken veel zon, maximaal 8 graden vandaag. En ook morgen zonnig, dan dezelfde temperatuur. Verkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A28. Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulden en Nijkerk. Daar liggen voorwerpen op de weg. Het zijn geen bieten. Vijf minuten vertraging. En een flitser op de A1 richting Amsterdam. Let op bij Naarden. Hectometerpaal 17.9. A6 richting Muidenberg. Staan ze bij Lelystad bij 68.1. A7 richting Heerenveen bij 146.4. A9 richting Haarlem. Bij Vijfhuizen. Even opletten bij 42.2. A16 richting België. Staan ze bij Breda bij 67.1. En de a richting Venlo. Let op bij Horst 53.4. Zometeen gaan we even terug in de tijd in de Top 40 Classic. Terug naar 2020. Eerst Olivia Dean. Men I Need. For lost time Music en Better of Alone. En dan nu stappen wij even in de tijdmachine. We gaan terug naar 17. Oh nee, sorry. 18 januari 2020. Dat is vandaag exact 26 jaar geleden. Was groot nieuws die dag op 18 januari 2020. Niet alleen hier in Nederland, vooral in Engeland, maar eigenlijk in de hele wereld was dit groot nieuws. Goedenavond. De Britse prins Harry neemt afstand van zijn koninklijke titel. Hetzelfde geldt ook voor zijn vrouw Meghan. Dat heeft Buckingham Palace bekendgemaakt. Het was de Maxit in 2020. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen afstand van het Koningshuis. En dus ook van hun titels. Dat zag er al een beetje aan te komen, natuurlijk. Want het liep niet helemaal lekker tussen Meghan en de koninklijke familie. Daar zei Harry toen dit over: Over 70 members of parliament, female members of parliament, came out and called out the colonial undertones of articles and headlines written about Meghan. No one from my family ever said anything over those three years. That hurts. That hurts. Harry en Meghan kozen ervoor om zelfstandig verder te leven. Die gingen naar Canada en Amerika zonder geld van het volk. Zonder beveiliging. Maar ja, die hebben genoeg geld. hoef je geen medelijden mee te hebben, denk ik. Die wonen echt niet op Rio achter nu. Dan het op 40 van 2020. Wat wil je horen van deze drie liedjes? Geef je voorkeur even door via de app van Q. It, it, eerste keuze is Raggard met ride It. Ride it ride me, ride of ga je voor Medusa. Met Becky Hill en Lose Control. Your... En de derde keuze is Camilla Cabello. Oh no, Lekker tropisch. Oh. Liar is de derde keuze. Go, make make... Je kan nu stemmen in de app van Q Music. Ga je voor Ride It, Lose Control of voor Liar. Stem op de pol, stuur een berichtje of nog veel leuker, een audio-appje. Ik krijg geen lucht. Alles is nieuw. Het is heer te druk. Zet een deur op een kim, want dan kan ik nog terug. Iedereen is aardig, maar ze kent. En wat dat dan zegt... Smith, Back music. Fix what you didn't break. Top 40 We zijn weer even zes jaar terug in de tijd. 18 januari 2020. Ik heb de top 40 erbij gepakt en drie liedjes uitgekozen. Aan jou de vraag: wat wil je horen? Nou, oh, doe mij maar lekker Camilla Cabello, hoor. Ja, lekker nummertjes, toch. Camilla Cabello staat genoteerd. een van de keuzes. Camilla Cabello, liar. De andere keuze is Lewis Control van Medusa en Becky Hill. Daar gaat Tim voor. Die zegt, die heb ik echt lang niet gehoord. Roos gaat dan weer voor Camilla Cabello met uh, Rye, Liar. Ook een hele moeilijke keuze zegt ze, maar het moet zeker Liar worden. Sven die zegt, hé, hey, ik was Regard met ride, dit helemaal vergeten. Leuk om die weer eens te horen. En Andrea zegt, lekker hoor, ik ga voor Camilla Cabello. Uitslag is binnen en die liegt er niet om. 50% voor de stemmen gaat voor Camilla Cabello. Dit is Liar. Top 40 Classic.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 Nothing Leuk om die weer eens te horen. Carly bij Jensen make your music. En call me maybe. Zometeen hoor je Hans Tricks. You know Golden komt eraan.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 Half twaalf, goedemorgen, het weekend weerbericht. Het is nog mistig in het noorden. Verder lekker veel zon vandaag, soms wel wat wolken en maximaal 8 graden. Eén vertraging vleg op de weg gemeld via Flitsmeister op de A28 richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Nijkerk. Voorwerpen op de weg zorgt voor 13 minuten vertraging. En een flitser gespot op de A1 richting Amsterdam. Let op bij Naarden, hectometerpaal 17,9. A6 richting Muidenberg. Staan ze bij Lelystad bij 68,1. En de A16 richting Breda. Let op bij 66,4. Q-Music, Vincent Tronk. Met regimes komt eraan. je met hier. hoor je naar Huntrix. q better with you. I was a ghost, I was alone Oh, to watchin Oh, kiss yes, okay Given the throne, I didn't know How to believe oh.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 Un endroit où tout le monde s'entable de ma live Je me tire de mon pas pourquoi je suis pas disant motif Parfois tu sens mon cœur qui sort Ne plus, parti sans mentir, sans me dire qu'est-ce que je fais devenir. Stop, ne réfléchis plus, me dis, stop, ne réfléchis plus, vas-y. me pas, je Worden met regimes en jimmetier. Hey, maandagmiddag, morgenmiddag dus, om 12 uur, dan gaat er iets gebeuren. Ja. Het is niet de eerste maandag van de maand morgen, dus verwacht ook zeker geen hartverzakking door een NL-alert op je telefoon. En morgenmiddag om 12 uur moet je wel je telefoon bij de hand houden, want wij gaan Becky Music het startsein geven voor iets leuks. Ik ga heel even checken of ik het echt kan roepen. Ik weet niet of het mag, en zo niet, doe ik het toch. Uh, geef me drie minuutjes. MUZIEK Yes. Feedback Your Music and Talk To Me. Oké, okay, ik ga het gewoon roepen. Morgenmiddag, maandagmiddag om 12 uur, dan openen wij de stembussen voor de Q-top 500 van de 90's. Ah, we gaan het weer doen. Leuk. We gaan weer helemaal terug naar de 90s. Dat is vanaf volgende week maandag. Dan hoor je een week lang het allerbeste uit de jaren 1990 tot en met 1999. En morgenmiddag om 12 uur dan heeft Menno de bijzondere eer om de stembussen te openen. En vanaf dan kan je meteen stemmen op je favoriete liedjes uit de jaren 90. En leuk, dat is nieuw dit jaar. Um, morgen om 12 uur gaat Menno gelijk alle liedjes draaien die al binnenkomen. Dus als je morgen klaar zit om je favorieten door te geven... dan is het zomaar een kans dat ze binnenkomen... In een paar minuten gelijk al op de radio te horen zijn. Ik heb nog even mijn stemlijstje van vorig jaar erbij gepakt. Ik ga dit jaar gewoon weer op deze stemmen, denk ik. Want dit blijft leuk. Um, op nummer 1 toen ik geboren werd in 96 stond deze: ik kwam uh, hakkend uit mijn moeder, zeg maar. De Party Animals Aquarius, ik vind dit ook fantastisch. En de basis van de lijst is toch wel Andreasus. Dus Oké, okay, morgenmiddag, 12 uur, gaan ze open. De stembussen voor de Q-top 500 van de 90's. Je zou ook kunnen stemmen op deze. Ja, die werd echt aan het begin van de jaren 90 uitgebracht. Dus echt op het randje. Het was uh, februari 1990. En vorig jaar stond hij ook in de lijst. In de Q Qtel 500 Toen stond hij op nummer 333. Het is die pass-mode, nu back to music. Dit is Enjoy the Silence. Words like silence, break the silence. Come crashing in into my little world. Thinkful to me, whizz yes, right through me. Don't you understand? Oh, my little girl. I'm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 Kijk de actievoorwaarden op aznbank.nl. Bereken direct wat een leasefiets jou bespaart op leaseabike.nl Ontdek de unieke collectie zonvakanties van Eliza Was Here. Jouw unieke vakantie, weg van de massa op elizawashere.nl De mealdeal van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. Hoe zou het zijn om voor mensen te zorgen of voor de klas te staan... Hey, stop met dagdromen en start met een erkende MBO of HBO opleiding bij LOV. Dan studeer je online, waar en wanneer jij wil en in je eigen tempo. LOV, groei door. Nieuw bij National Geographic. Pole to pole with Will Smith. In 100 days I'm going to cross the seven continents to find the answers to what's important. On my pole to pole journey, I'm exploring the extremes of our planet.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 Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Nee. Suikervrije suikerspinnen. Nee! shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne. Lekker bezig! Milner. Bij YouFone krijg je kwaliteit voor weinig.